Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De asielopvang kan compleet vastlopen als statushouders geen voorrang meer krijgen bij huurwoningen. Daar waarschuwt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers voor. Er zullen dan veel meer opvangplekken nodig zijn. Mensen zullen vanuit een opvangcentrum moeilijker kunnen doorstromen... waardoor ze daar langer moeten zitten dan nodig. Woonminister Keizer wil met de wetswijziging statushouders geen voorrang meer geven. Het COA adviseert de minister om dat plan eerst goed door te rekenen voordat het wordt ingevoerd. Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht zoekt zaaddonoren. Daar is een groot tekort aan. Daardoor kunnen mensen die met een donor kinderen willen krijgen zich nu niet aanmelden voor een wachtlijst. Het aantal zaaddonoren daalt al jaren, vertelt deze arts. In de loop van de tijd begint het op het moment dat er anonimiteit is weggehaald in 2004 door de wet. Waardoor daardoor niet meer anonieme donoren beschikbaar konden zijn. Dat heeft vermindering gebracht. En ik denk ook gewoon echt die loop de tijd negatieve aandacht... dat het wat minder is geworden. Ja, verhalen over massadonoren of doktoren die hun eigen zaad gebruikten. Dat helpt niet bepaald mee. Daarom start er vandaag een campagne om nieuwe donoren te werven. Klimaat moet een topprioriteit worden bij de volgende Olympische Spelen. Dat schrijven 400 Olympische atleten in een brief. 14 van hen zijn Nederlandse atleten. Ze willen onder meer dat de CO2-uitstoot van de Spelen omlaag gaat... en dat er eisen komen voor sponsoren... Ze zeggen in hun brief dat de Spelen in 2018 in Los Angeles zijn... en dat die stad onlangs getroffen is door verwoestende bosbranden... die waren zo heftig door klimaatverandering, zeggen experts. En let even op als je een wandeling met je hond op de planning hebt staan dit weekend. Honden moeten vanaf morgen in meer Utrechtse natuurgebieden worden aangelijnd, Dat is vanwege verschillende incidenten met wolven de afgelopen tijd. En niet iedereen is daar blij mee. Ik ben bang dat mijn hond de wolf zou kunnen uitdagen. Dus uh, ik hoop hem niet tegen te komen. Nee. U heeft hem aan de lijn. Het, het aanlijngebied wordt uitgebreid, zeg maar. Ja. Wat, wat vindt u daarvan? Uh, ik vind dat een heel goed uh, plan. Ik vind, heel, ik vind het heel gek. We lopen hier al jaren... Ik heb een wolf gezien. En uh, als je hond echt onder een pijl staat en netjes naast je loopt, dan is er niks aan dat. Nou, dat uh, vond die hond niet. De experts denken dat wolven honden als bedreiging kunnen zien. En, dan de, en, uh, en dat het kan helpen als ze zijn aangelijnd. Heb ik het weer nog, daar trekken een paar winterse buien over. Tussendoor wordt het wel steeds vaker droog en is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag ongeveer 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM. Ja, en daar sta ik natuurlijk alles uit te leggen... naast twee leuke jongens hier naast mij die enorm geïnteresseerd zijn... In het radio maken. En dan vergeet ik even de tijd. Gelukkig stond er, zat bed te zwaaien. En die zegt: dol, let op, let op. Want ik was inderdaad even niet aan het opletten. Maar dat is voor de jongens natuurlijk wel meteen leuk om te zien wat ik net heb uitgelegd. Goedemorgen, alle luisteraars. Goedemorgen, gasten hier in de studio. We hebben niet één, niet twee. Maar maar liefst 17 gasten, plus twee begeleiders, plus nog iemand van de radio uh, die van alles geregeld heeft voor de kinderen. Dus we hebben een studio vol, hartstikke gezellig. Welkom jongens en uh, nogmaals welkom luisteraars. We gaan uh, nu met het programma beginnen. En dat betekent dat we de jingle eerst gaan beginnen. Dat heb ik de jongens verteld. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Hebben jullie het gehoord, jongens? Ja. Oké, okay, nou, het werkt allemaal, hè? En dan is uh, onze gewoonte om te beginnen met een uh, liedje. En dat liedje gaat bij ons standaard over een vrouwspersoon. Omdat we dit programma normaal met drie vrouwen doen. De andere mevrouw die komt strakjes pas... En uh, daarom hebben we daarvoor gekozen. En we doen nu eerst het nummer. Meisje, doe die kauwgom uit je mond. Druk hem maar in. Er zit een meisje in. Ja, dat was een meisje door die kauwgom uit je mond van Jopie Hazes. Het zal wel familie zijn van André, eh, vermoed ik, hè? Ja, toch? Je zou het denken, hè, als je zo'n achternaam hoort. Maar ja, inderdaad. het zal vast familie zijn. Um, we hebben een, uh, een heel ploog programmaatje in, uh, in elkaar gedraaid voor onze gasten. En daar zijn ze op school heel druk mee bezig geweest met dat programmaatje. Want er moet natuurlijk als je een radioprogramma maakt van alles voorbereid worden. En dat betekent dat je ook nieuwsberichten moet voorbereiden en weerberichten. En als het goed is komt er straks iemand bij Bep zitten die gaat ons het weer voorlezen, het weerbericht. Ja, wie ja, ja. is dat? Kom maar naar voren. Kom maar bij Beb zitten. Kom hier zitten. En dan doen we een koptelefoon op, heel officieel. Kijk. En heb je een eigen microfoon voor je mond. Ja, en mensen thuis, jullie kunnen natuurlijk meekijken... via www.zfm-live.nl en en Zijn jullie er klaar voor? En wie heeft de eer het, het weer voor te bereiden... Hoe heet je? June. Dat is June. Kun je er horen, Dol? Zat er ja, er ja, microfoon we okay? de microfoon 3 is open. Microfoon 3 is open. Doen we eerst de jingle? Ja, natuurlijk doen we eerst de jingle. We en dat ga ik aan mijn collega jingle. hier links van me vragen. Dan mag jij het knopje indrukken. Even weerbericht. Nou, daar gaat ze. Vertel het eens. De weerverwachting voor de komende week... De zon schijnt geregeld, maar het komt ook tot enkele buien. En daarbij is ook hagel mogelijk. De wind gaat uit het noorden tot noordwesten en is zwak tot matig van kracht. En het wordt 8 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en is het droog. Er waait een zwakke tot matige, noorden tot noordoostenwind En het wordt opnieuw 8 graden. Zaterdag zijn er perioden met zon. Het is droog en er waait een matige... Noordoostenwind. De, de temperatuur stijgt naar 8 graden. Dit was het weerbericht voor de komende dagen. Dankjewel, June. En hoe vond je het, June? Leuk. Ging het goed? Het ging hartstikke goed, hè? Ja. Je, je hebt je het helemaal foutloos voorgelezen, joh. Nou, dat doe je nog beter dan ik vaak, hoor. Ja, je mag wel gaan uitkijken. Je krijgt concurrentie, <laughs> Ja, ja met, nee, er, hè? Zit, er zit hele goede opvolger naast me. <laughs> Zeker weten. Heb je het Zeker zelf weet. ook zo opgesteld samen met juffrouw, of... Hoe, is het, hoe is het, heb je het zo opgesteld? Want het is echt heel actueel. Het Is het echt het weer van nu? Dat weet ik niet. Dat weet je niet meer. Maar je hebt zo de tekst aangeleverd gekregen. Ja. Spannend, hè? Ja. Nou, hartstikke goed gedaan, joh. Dank je wel. Dank heel veel applaus. Dank. En we zijn weer helemaal in Hartstikke op goed. En uh, ik sta hier dus tussen twee uh, aankomende techneuten. En ik ga ze nu de vraag stellen om het volgende liedje op te zetten. En uh, dat gaan we als volgt doen, uh, jongens. Let op, hè. Dat hadden we misschien al lang moeten doen, natuurlijk. Dat helemaal door... Nou ja, goed, er gebeurt ook zoveel tegelijk. Maar de jongens die doen dat dan niet. Jij mag de schuif open doen. Jij mag die drie naar beneden. En dan gaan we... Uh, of nee, deze twee even naar beneden. Ja, druk ze maar naar beneden toe. Zo, schuiven, schuiven, schuiven. Heel goed. En dan... Uh, die gaat weer omhoog. Ja, kijk, daar komt een heleboel voor kijken. En dat doen we nou met z'n drie hè. Zoveel dingen... En uh, dan mag jij zeggen, dat komt Mello Yellow van Donovan. Ja. Mello Yellow van Donovan. I'm just mad about Saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron She's just mad about me They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow I'm just mad about floating uh, 14's mad about me i'm um, uh, just mad about 14. Uh, she's just mad about me they call me mellow yellow they call me mellow yellow quite right, rightly they call me mellow yellow Forever to fly, a wind of a loss of ten. I have forever to fly. If you want to keep our fill, they call me Mellow Yellow. Quite rightly, they call me Mellow Yellow. Quite rightly, they call me Mellow Yellow. Oh, oh, oh, oh. Don't matter She's just mad or They call me mellow yellow. right and slim. They call them yellow. right and slim. They call them all yellow. als het goed is en het is goed gegaan kijk, ik heb hier twee meiden bij me die zijn zo goed in de techniek ze hebben gewoon het liedje afgezet Het was het liedje Mellow Yellow van Donovan en uh, de microfoon is aangezet hier door, door mijn collega aan de linkerkant en dan gaan we nu want we zouden die jingle gaan draaien hè? dan mag jij die weer aanzetten doet hij het? moet er nog Oh, wacht even. Het moet zo. Je moet hem op play. Zo. Oh, oh. Dat kregen we de verkeerde. Het ging iets te enthousiast. Heel zachtjes. Ja, komt ja. ZFM regio nieuws. Nieuws, nieuws. Ja, en beste luisteraars, naast mij zit een ware nieuwslezer en die heet Dion. En Dion, vertel ons iets regionaals. Wat gaat er gebeuren? Ja, jij mag nu spreken. Ons mooie dorp Zandvoort is genomineerd voor evenementenstad van het jaar. Dit is natuurlijk fantastisch en zijn we enorm trots op. Deze belangrijke prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan de gemeente die zich het meest onderscheidt... op het gebied van organisatie en het aanbod in evenementen. De andere twee gemeenten die genomineerd zijn voor deze onderscheiding zijn Groningen en Harlingen. In ons mooie dorp zijn ontzettend veel ondernemers en organisatoren die zich hiervoor inzetten. Maar ook heel veel betrokken inwoners... Vrijwilligers die meewerken aan de evenementen en gastvrijheid voor onze bezoekers. Daarnaast denkt ook de gemeente mee en zorgt voor goede faciliteiten tijdens evenementen. Daarnaast is het belangrijk dat we als dorp ook de juiste keuzes maken die bij ons dorp en de inwoners passen. Om deze onderscheiding te winnen moeten we een korte presentatie houden. En de jury te weten overtuigen van het beeld dat wij voor ogen hebben. En hoe we alles willen en op een goede manier kunnen organiseren. Ook wordt er gekeken of het voor iedereen toegankelijk is. En of we ook vernieuwde evenementen aanbieden. Gaan we wel met de tijd mee. Door te zorgen voor een volle evenementenkalender waarop voor iedereen wel iets leuks te vinden is. En het vernieuwde evenementenbeleid zijn de mensen die hier zo ontzettend hard aan hebben gewerkt ervan overtuigd dat Zandvoort deze nominatie kan gaan winnen. Op 7 april tijdens het Nationaal Congres Evenementen in Schiedam zal de uitreiking Evenementenstad van het jaar plaatsvinden jongen wat spannend joh. Nou, dat heb je hartstikke goed aan ons verteld. We zijn weer helemaal op de hoogte, dames en heren. Hoe vond je het om dit te doen? Um, best wel leuk. Ja? Um, ook bijzonder dat je dat mee kan maken als kind. Ja. En uh, dat wel eigenlijk. Wat leuk dat je dat zo herkent. Ja. Je hebt het heel erg goed gedaan en ik hou jou in de gaten. Als ik een keer niet kan, dan weet ik een vervanger. Ja, Hartstikke Dankjewel. bedankt. fout met de, met de techneut. Dat geeft niet. We gaan het gewoon even opnieuw aanzetten. Want we gaan nu naar het Every volgende nieuwsbericht. Want ja, nieuwsbericht is natuurlijk heel belangrijk he, bij de radio. Dat good. alle mensen die geïnteresseerd zijn Every op de hoogte blijven I'm van wat er gebeurt. En daar zorgt normaal BEP voor, maar vandaag hey, geeft BEP de, de, de, de beurt aan iemand anders. Maar we gaan eerst weer even kijken of mijn assistent techneute de... De jingle aankrijgen. Kom maar, probeer het nog maar een keer. Zit een dichtje. Oh, ik hoor het niet. Horen jullie? Nee. Oh kijk, zie je. We zijn vergeten om deze uit te zetten. Zie je nou wat er gebeurt? We zijn één knopje vergeten. En dan, en dan loopt alles meteen in het honderd. Ik, ik ga het zelf ook allemaal vergeten. Zeg. Nou, we proberen het nog één keer. Nee, nee, de linker muisknop. Oh, ZFM Regio Nieuws. Plaatsgenomen. Yves. Yves, wat ga je ons vertellen? Wat is er aan de hand in dorp? Um, ik ga vertellen over de kinderkunstlijn. Oh, te gek. Vertel ons als je wilt. Over de kinderkunstlijn. De kinderkunstlijn is in Zandvoort is weer volop in beweging... Vandaag willen we graag aandacht besteden aan de kinderkunstlijn. Vele jaar geleden heeft Tom Bavik, destijds directeur van de Oranje Nassaschool, Marianne Rebel, kunstenares in Zandvoort, gevraagd om kunst in het onderwijs te brengen. Dit project is gestart bij ons op de Oranje Nassaschool. Marianne Rebel kwam in contact met de wethouders en raadsleden. Waarna is besloten het project uit te breiden naar de overige scholen in Zandvoort. Zodat alle kinderen meer interesse in kunst zouden ontwikkelen. Ieder jaar komt Marianne Rebel in oktober langs op de scholen om hun theorieles te geven. Vervolgens gaan de kinderen een mooie schets maken en tot slot mogen zij hier een mooi ontwerp maken op, van maken op een canvasdoek. De afgelopen jaren hebben de kinderen ook verschillende bankjes in en rond ons dorp mogen beschilderen. En hebben zij hier voor de mensen uit Oekraïne, die in de opvang zitten, leuke panelen geschilderd. Waarvan hekjes zijn gemaakt, zodat het er rond de opvang een stuk gezelliger uitzag. Ieder jaar wordt er een nieuw maatschappelijk doel verbonden aan de kinderkunstlijn. Dit jaar staat in het teken van de laaggeletterdheid... Ook in Zandvoort wonen steeds meer mensen die niet uit Nederland komen, maar uit heel veel verschillende landen. Zoals Oekraïne, Afghanistan, Somalië, Marokko, Turkije en nog veel meer landen. Deze kinderen en hun ouders zijn de gesproken en geschreven taal vaak niet machtig... en hebben extra ondersteuning nodig op de school en van de maatschappij om hen heen. De kinderen van de groep 8 hebben dit jaar prachtige schilderijen gemaakt en de baas hiervoor was een letter... Dit jaar hebben we hier verdeeld over de verschillende scholen 163 kinderen aan meegewerkt. En de expositie zal plaatsvinden in maart 2026 volgend jaar. Dat is prachtig. Heel erg bedankt. We zijn weer heel goed geïnformeerd over die kinderkunstlijn. Hoe vond je om het te doen? Leuk. Was leuk, hè? Ja. Ik vind je heel erg stoer. Ja. Want ik vroeg toen we begonnen, wat vind je ervan? En toen knikte je zo'n beetje. En ik dacht, het is vast spannend. Maar ik heb er niks van gemerkt. Ja. Je hebt ons hartstikke goed geïnformeerd. Heel veel dank. Ja. ja jongens, applaus mag wel hoor. Blonde, haren, blauwe ogen. Uit een sprookjesboek geslopen. kwam ze voor mijn ruitje staan en zei...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 dat is toch uit de tijd, meid? Je kunt het ook aan mij kwijt. Even aan mijn moeder vragen. Ja, even aan mijn moeder vragen. Dat moeten we blijven doen, hè, jongens? Ja, toch? Ja. Wat zouden jullie nu aan je moeder willen vragen? Ik heb hier weer twee nieuwe, nieuwe assistenten bij me. In de techniek. Hebben jullie een vraagje voor je moeder of niet? Nee. Mam, morgen wat anders op brood? Nee. Nee, nee. oké, okay, dat is altijd wel goed. Oké. Okay. Wacht even hoor. Kijk, dat kunnen jullie meteen leren want Beb wil wat zeggen, maar niemand hoort Beb nu want de schuif staat dicht. Dus die doen we open en dan kan Beb praten. Kan je mam vragen: "Mam, luister je wel, hè?" Oh ja, luister je, ja. je moeder vandaag. Luister je wel. Volgens ja, mij wel, je. Oeh, wat gezellig. Dat nou, maakt het Ik weet in spannend. ieder geval dat luisteraars al hebben gereageerd. Heb ik zojuist even gekeken. Dat jullie het hartstikke goed doen. Echt? Er heeft een echte fan van ons heeft meteen een app gestuurd. Zo, we doen die kinderen het goed, zeg. Ja, maar ze, ze, zijn, ze zijn natuurlijk heel goed voorbereid. En ze, alles weten ze door Juf Vera. Ja. Applaus voor Juf Vera. Applaus ja. Juf Vera, kom eens even bij Beb. Kom eens even. Ja. Hallo. Want dat moeten we even uitleggen. Kijk, nou we... Ik ga zitten. Mag ook zonder ja. koptelefoon, maar mag ook met. Hoe heb je dat voorbereid? Het nieuws, ja. wat is toch iets heel actueels? Ja, inderdaad. We moesten natuurlijk een leuk onderwerp hebben. Ja. En uh, nou ja, het begon allemaal met een bezoekje van Dolly natuurlijk van de week aan de klas. Dat ik dacht van ja, weet je, wat gaan we doen? Hoe ziet het eruit? Hoe moet ja. ik het uitleggen aan de kinderen? En uh, nou ja, we hebben ook wel contact natuurlijk met Marianne Rebel van de Kinderkunstlijn. Ja. En die werkt natuurlijk altijd in groep 8 bij ons. Dus ik had Marianne gebeld. Ik zei, misschien vind je het leuk om uh, iets te vertellen erover, dat we daar een stukje over hebben. Oh, zal ik langskomen bij jullie? Ik dacht: nou, dat vinden we helemaal hartstikke. leuk. Dat is toch een kanjer, hè? Ja, maar ja, maar ja, waar, waar begon het eigenlijk? Jij had mij een, uh, een vraag ja. gestuurd, omdat we vroeger hier de Kids Academy hadden. Daar ben je ja. toen een keer met, met een klas geweest. Ja. Maar je bent nu met een heel speciaal project bezig deze week, ja, hè? Met de kinderen. klopt. Wij doen ieder jaar op school doen we een jaarthema. En dit jaar is het jaarthema Dicht bij Huis. En ja, we komen eigenlijk. je merkt gewoon dat we eigenlijk uh, met deze kinderen altijd overal komen. Ook met vakanties en overal naartoe gaan. En ons eigen dorpje zijn toch eigenlijk best nog wel plekjes... die we eigenlijk nog niet weten. We hebben het over het bunkerdorp gehad. We hebben het over Oud-Zandvoort gehad natuurlijk, de, de huisjes. Ja. We gaan ook een speurtocht lopen met ze... Nou, we zijn nu allemaal dingen aan het bezoeken waarvan we denken... ja, dat is gewoon heel speciaal in Zandvoort, waar je eigenlijk nooit komt. En nou ja, toen dacht ik natuurlijk gelijk als eerste aan, uh, aan jou. En, uh, want het bezoek vorige keer was ontzettend leuk met, uh, met de andere klas. En nou ja, de klas stond ook gelijk te springen, die vond het hartstikke leuk. Dus nou, Dolly ge eh, gevraagd uh, of ze iets kon vertellen en of we langs mochten komen. En die was gelijk super enthousiast. Dus uh, ja, vandaar dit bezoek. Daar eigenlijk. zijn jullie. En ja. toen heb je, je hebt twee nieuwslers en een weervrouw ja. meegebracht. Ja, de, hoe, ja. hoe ging dat in zijn werk? Nou ja, ik vroeg aan Dolly: wat is, de, wat is het idee? Komen we kijken? Toen zei ze: Nou, nee, jullie mogen meehelpen. Ja. meehelpen. Dat hebben we eigenlijk natuurlijk nog nooit gedaan. Nee. Maar uh, ja, ik vond het wel een leuke uitdaging en heel spannend. Dus uh, met de klas overlegd. En die stonden natuurlijk gelijk helemaal te juichen en te jubelen. Want het ja, ja. was hartstikke leuk. Dus we hebben inderdaad, uh, mochten we het weerbericht presenteren... en we mochten twee nieuwsitems zelf verzinnen. En we mochten een lied zingen. En uh, nou, het weerbericht uh, is door Dune heel goed gepresenteerd. Dat uh, is inderdaad aangedragen. En de nieuwsberichten mochten we zelf uh, ja, bedenken. En een beetje hulp bij gehad, een leuk stukje gemaakt. Marianne, natuurlijk op school geweest, die heeft van alles verteld. Ja. En de kinderen mochten aantekeningen maken. hebben daarna, daarna een stukje geschreven over wat zij verteld heeft... over het ontstaan van de kinderkunstlijn. Um, toen heb ik daar een beetje alles bij elkaar gepakt... voor iedereen een paar regeltjes, een verhaaltje van gemaakt... zodat het een verhaaltje van ons allemaal is... En uh, nou ja, daar is dit leuke verhaal uit ontstaan. En Hartstikke goed. Het, uh, ja, dat ons dorp genomineerd is, is natuurlijk ook heel bijzonder. Want er kwamen er een paar leerlingen in ieder geval naar voren die ja. dit ja. mochten en konden doen. Ja, nou, Ze mochten zelf aangeven wat ze wilden. Ik heb okay. op het woorden uh, drie rijen gemaakt met de drie verschillende onderwerpen. Ze mochten kiezen, daar hun naam bij gezet. Ze mochten dat gaan voorbereiden. Toen in de klas uh, ja, voorlezen aan die kinderen en mochten ze stemmen. Wie dat het best had gedaan en duidelijk voorleest, goed articuleert. En dat moet allemaal kort, van, kort op vandaag zijn gebeurd, ja, dat gisteren. Is gisteren gebeurd, Want allemaal. dat heb je met nieuws ja. en het weer. Ja. Dat kan je niet voorbereiden. Nee, dat kan je niet heel lang van tevoren voorbereiden. Dus toen ja, mee naar huis gegeven, de brief, uh, degene die hier uh, in naar voren kwamen. En de ouders gevraagd of ze thuis nog even met ze wilden gaan oefenen. En toen vanmorgen onder de leestijd nog geoefend. En nou ja, ze deden het fantastisch. Nou ja, wat, het natuurlijk het, uh, wat natuurlijk het mooiste is, is dat ze jullie zo geïnspireerd raken dat je gewoon de ZFM-medewerkers van de toekomst bent. Ja. Want dat moet gewoon gebeuren. Dat havenburen. zou He? toch geweldig ja. zijn. Ja. Dat ja. ik straks okay. zei: ik ben van, een, deze, van deze twee techneuten, die assistent-techneuten die ik nou naast me heb staan. Want door de hele uitzending heen heb ik steeds verschillende ja. assistenten die me even een klein beetje komen helpen. En uh, dat gaat nu ook weer gebeuren. Want we hebben alweer inmiddels een nieuw muziekje klaarstaan voordat we straks verder gaan met het lied. Misschien dat we nog wel een liedje tussendoor doen dat ik nog twee assistent-techneuten eh, naast me kan hebben. En als het goed is en ik ga straks ja zeggen, dan gaat ineens de muziek spelen. Let op. Teamwerk van drie mensen bij elkaar. 1, twee, drie. Ja! werkt weer en het ja. werkt weer. De microfoons staan weer open. Deze twee dames van de assistentechniek hebben dat weer keurig geregeld. Hartstikke zo goed. knap. Het is zo knap, want ik, ik, ik heb dat nooit geleerd. Nou, dan moet je een keer meekomen als kinderen Het is toch als wat, nou dol. Ik ga, ik ga <laughs> volgende keer naast je staan. Zeg maar, er wordt goed naar ons geluisterd. En ik heb luistervragen. En heb ik dan net even met Boris gesproken. Kom jij eventjes naar voren, Boris? Want er zijn twee vragen van luisteraars... Kun jij mij vertellen, in, in de eerste plaats... van welke groep zijn jullie? Um, van groep 5B van de Oranje school. Oké. Okay. En nou zitten jullie met z'n allen te kijken. En dan kunnen we het natuurlijk niet aan iedereen vragen. Maar wat denk jij? Zijn hier nou mensen die in de toekomst... inderdaad <coughs> vrijwilliger willen worden bij ZFM? Nou... Zijn jullie nou aangestoken door het radiovirus? Ja, virus? De, Ik wel. Jij wel? Ja, want het, ik vind het altijd leuk om achter schermen te staan. Want mijn vader... Um, leert me heel, heb me heel veel over techniek, tech, uh, over schermen geleerd. Oké, okay. dus jij zou een nieuwe techneut kunnen worden ja. in de toekomst. Ja. Heel erg goed. Zijn er meer die hier staan te springen van denken... Van, nou, ik zou eigenlijk, ook oh, zie allemaal vingers omhoog gaan. Hartstikke goed. Jullie zouden allemaal wel eens bij ZFM. Nou, ik hoop dat het bestuur vandaag ook luistert. Want ik zie hier allemaal nieuwe medewerkers staan. Dan hebben we alweer een heel nieuw team... Wat vinden jullie het spannendst aan dit radiowerk? Hmm. Nou, ik ben altijd bang voor de microfoon. Jij bent niet bang voor de microfoon? Wel een beetje wel een bang. Beetje bang. Ja, want je neemt ook een beetje afstand. Ja, maar ik kan het wel proberen. Nee, is goed hoor jongen. Jij vindt de microfoon is natuurlijk heel spannend. En dat er mensen aan de andere kant zitten te luisteren. Hè? Waarschijnlijk met een kopje koffie in de hand. Want ze vroegen het zich inderdaad af. Ze zien jullie natuurlijk op de webcam. Degene die dat doen. Hè? Er zijn mensen die kijken ook naar het beeld. En die zeiden van, ja, van welke groep zijn die kinderen? En van welke school? Nou, dat heeft Boris ons net allemaal verteld. En de hele voorbereiding samen met je Vera. Was er Vera. Veel... Wat zeg je? Vera. Zeg ik het niet goed? Hm? Zij ik het niet goed? Nee, het is dus R-A. Niet i -vera, maar gewoon Vera. Vera. Hartstikke goed. Ja, dan krijg ik toch meteen al van een nieuwe medewerker een aanwijzing hoe je duidelijk moet spreken. Goed gedaan, Boris. Dank je. Juffrouw Vera, dus ik zal die I ervoor weglaten, die heeft het goed met jullie voorbereid. Jullie laten kiezen wie er naar voren treedt om <tus> en het weer en het nieuws te lezen. Nou ja, ik denk dat we gewoon een afspraak moeten maken... dat we dit moeten gaan herhalen. Hè? Eens in de zoveel tijd even binnenvallen bij die radio. En dan de kinderkunstlijn. Heel belangrijk. Ook heel belangrijk dat jullie ons hebben verteld... van de kinderkunstlijn. Want kunst is belangrijk voor alle mensen. En zeker voor jonge mensen. In denk ik over de kinderkunstlijn. Ja? 50% van de mensen in Zandvoort... wilde verkleurde bankjes. Dus hm? hier gewoon in een centrum. Ja. En het andere deel... 50% zeurpieten, zoals ze dit noemen, um, zijn gewoon witte bankjes. Oké. Okay. In, um, in de Keesomstraat, bij, um, bij de FOMAR. Staat. Je wilde dat dan weer niet? Nee. Nou, ik ga je even een tip geven. <lacht> wij, wij van de radio, mogen nooit onze eigen mening erbij gooien. Dus als je tegen mij zegt 50% vond het een goed idee en 50% niet, <lacht> dan hebben we goed verslag gedaan. Want we vinden er natuurlijk zelf wat van. Ik vind bijvoorbeeld dat kunst heel belangrijk is. En al die kleuren in het dorp. En ik fietste gisteren langs de, de, de terrein waar de Oekraïnse mensen mogen schuilen. En ik zag die hekjes. Ik vind het allemaal prachtig. Ja, maar daar, dat is dus um, de Keesomstraat. Mm -hmm. En daar we hebben dus allemaal mensen dachten... Nee, we willen niet van die lelijke kleurenbankjes. We willen gewoon een mooie witte bank. Ja. En daar heb je dus, dus kunstenaar... Um, ja, um, allemaal wit gelaten, dachten ze. Oké. Okay. Dacht stralend wit. Ja. ja. Nou, de velen van ons vinden de kleur mooier. Hè? En wat wit is, kan nog ingekleurd worden. Dus alle mensen die nu luisteren, die gaan er misschien denken... ja, ik ga van mening veranderen. Ik vind dat bankje ook leuker als gekleurd is. Jongens, heel veel dank. En de schat, volgens mij hebben jullie nog iets voorbereid. En dat wordt nog wel de mooiste verrassing. Want... Een... Kunst en muziek horen helemaal bij elkaar. He. Muziek is eigenlijk ook een kunstvorm. Dat is waar. En jullie heb, doen veel aan kunst. Jullie zijn creatief. Jullie zijn ook inventief, hebben we vandaag gehoord. Maar zijn jullie ook muzikaal? Nou, wij zijn heel muzikaal hoor. Ja? Nou, we hebben dat... hem in um, september met de, met de kinderboekenweek gevoerd. We kennen hem nu nog bijna... We kennen hem nu nog allemaal uit het hoofd. Eerlijk? Ja, heel eerlijk. En, uh, en wat gaan wij hier nu horen? Want jullie staan al een beetje richting uh, de microfoons. De, de anti Club van Wij zijn heel eigenwijs. En dat is dus het thema van de kinderboekenweek. Oké. Okay. Het thema van de kinderboekenweek is Wij zijn heel eigenwijs. Nou eigenwijs. Eigenwijs. Dat en is... en elk jaar doen we in groep 5 een musical. Ja. Bij, alleen bij en in de groep 5 dat je voorbereid wordt voor groep 8. Aha. De eindmusical en de kerstmusical. En dat vind je dan leuk om er een leuk liedje bij te noemen op het einde en dat midden. En dat gaan we dus zingen. Dat willen wij horen. Hartstikke ja. goed. Nou, heel veel dank, voor al je informatie. Aha. En ik ga deze microfoon erbij doen. Ik kan hier gewoon blijven zitten, denk ik. En nu. De, um, ja, we gaan luisteren. En nu we gaan luisteren naar, naar, 5, 5? naar groep 5. Van de oranje Nassau school En wat zingen ze? Knoel en Gewijs. Hoe? Misschien wat hoger. Want... Ja, maar hij moet voor u. Ja. Nou, zoals jullie hoorden, we gaan uh, zingen naar een... Uh, of we gaan zingen, we gaan luisteren naar een prachtig lied... wat groep 5 heeft ingestudeerd. En uh, juf Vera heeft de muziek meegenomen... Ja, ga maar terug. Is goed. Dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. Al die oude mensen, ze stellen en kom maar grenzen. Daar ben jij te klein voor, dat kun je helemaal niet. Plan. De sky is echt de limit, dus luister lekker maar niet. Ja wij zijn knal en gewijs, kom op we midden die prijs, de kan niet, club gaat aan. No. Knal en gewijs, het wordt een makkie die prijs, want er is een Wordt fantastisch, vol actie, lekker bombastisch Het slot dat blijft maar draaien, verhaallijn is origineel Wie beschrijft de bad guy en wie verzint een huis. van Beb. Nou, dol. <hijen> Dit moet natuurlijk een vervolg hebben, want ik zit nou wel te zeggen van hartstikke goede vervangers voor de toekomst. Maar uh, vind jij niet dat wij eigenlijk een kinderprogramma op ZFM moeten gaan creëren? Nou, um, eigenlijk hoort dat ook. Hè? Dat hoort, hè? Er hoort een, een, een jeugdprogramma ja. op zijn minst, maar een kinderprogramma. Ja, dat, absoluut. dat zouden we dan misschien eens een keertje kunnen bespreken. Als er kinderen zijn die zeggen dat zou ik ontzettend graag willen. Ja. Uh, met onze hoofdredacteur. Zouden we misschien eens kunnen vragen. Alleen is het wel zo. Ik moet even een zuurtje uit mijn mond halen, want ik had weer een hoestbui. Dus wacht, wacht even, dat klinkt ah, ja. niet, hè? Ik weet wel of mijn kunstgebied los zit. Als ik zo dat liedje was Haal die kougen uit je mond. Ja, dat geldt ook, ja, voor, dat geldt stuurtje, ook voor, de, he? voor het hoestabletje. <laughs> ja, uh, ja het, het is natuurlijk wel zo, lieve kinderen. Als je eenmaal aan een radioprogramma begint. Even oortjes allemaal. Als je aan een radioprogramma begint. dan moet je het ook wel volhouden. Hè? En dan ja. moet je echt elke keer komen. en zorgen dat alles klaar is. Het is heel veel werk van tevoren hebben jullie nu ook gezien... Hè, dat je best wel wat dingetjes van tevoren moet doen. Dus dat zal je dan ook elke keer moeten doen. Maar ja, je kunt natuurlijk ook met, uh, met oma Ger Loogman afspreken... dat je bijvoorbeeld uh, één keer in de maand eens een programmaatje doet... en dat misschien andere kinderen uh, een keer... Dat, dus ja, allemaal, dat dus... je een team maakt, hè? Dat, uh, ja. je, dat je een rooster maakt, dan doen die het en dan die het. En dan, dan met het. hele leuke kinderliedjes... en met, ja. met nummers die uh, kinderen leuk vinden... Ik, uh, jongens, ik, ik vind het ontzettend gezellig dat jullie geweest zijn. En wat ik nog veel leuker vind... is dat jullie zo ontzettend geïnteresseerd zijn... in alles wat hier bij de radio gebeurt. He, we, uh, we hebben het ontzettend leuk gevonden. Weer ontzettend, dus drie keer in één verhaaltje. Lekker de bezig, Dolly. Maar uh, we hebben het reuze leuk gevonden om jullie hier te ontvangen... en jullie alles te laten zien en te laten doen... En ik hoop dat jullie hier nog vaak aan terug zullen denken. En ja, wie weet, wie weet wie er hier allemaal komt schuiven aan die knoppen... of komt praten op de stoel waar Bert nu op zit. Hè? Ik heb hier nog één assistent bij me. En uh, we hebben een liedje klaargezet. Dan gaan we kijken of jij twee dingen in één keer kunt doen. Let op, hè, want als jij dan straks deze naar beneden doet... En hiermee het liedje aanzet met de linker muisknop. Dan ga ik zeggen wat er komt. Ja? Goed? Nou, als afscheid gaan we het liedje draaien: Downman van Brainbox. Komt-ie? e twee. to you Bring it on home to me van Scary Pockets. Ja, en dan is er ineens weer rust in de studio. Ik weet niet, uh, voor de mensen die misschien net inschakelen... we hadden vandaag het eerste uurtje gewijd... aan de kinderen van groep 5B van de Oranje Nassau-school... Um, in het, uh, die hadden een projectweek dicht bij huis... en die gaan de hele week allerlei uh, plekken bezoeken... die heel dicht bij hun schooltje zijn. En daar vielen wij gelukkig ook onder. Dus we hebben een ontzettend leuk uurtje met ze gehad. Maar na het nieuws, dan zijn we straks weer bij jullie terug... met gewoon onze oude vertrouwde topics... Uh, Hannie is inmiddels uh, gearriveerd. Die gaat straks weer een heerlijke column brengen. Ja. Nou heerlijk, ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo... Ik hou er helemaal niet van waar jij het over gaat hebben. Maar ja, het schijnt erbij te horen. Hè? Ja, en ik, ik heb al een grijs vermoeden welke kant we op gaan. Dus ik zou zeggen, schakel niet weg. Blijf luisteren, want het wordt vast weer hilarisch. En natuurlijk heeft Beb ook nog wel wat nieuwsberichten meegenomen. Kijk, hoor je... En het uh, de derde uur, dan zijn we er uh, met de cultuuragenda. En we hebben een uh, gast aan de telefoon. En dat gaat uh, over de taalheldenprijs van 2025. En ik denk toch wel dat dat een onderwerp is... wat voor geen verbazingwekkend interessant kan zijn. We gaan uh, weer even verder lekker luisteren naar een uh, muziekje... En uh, dan zijn we, denk ik, even zien, wat hebben we nog? Ja, dan zijn we straks uh, na het nieuws, het landelijke nieuws en de reclameboodschappen weer bij jullie terug. Voor het tweede uur van Even Geen Rust aan de Kust. Tot strakjes!